Miss Jackson. Ooh, Look at the way you treat me. You still don't know the mm homegirls -hmm. and got sending mm -hmm. up the creek G. Without a pad on, you left to travel and right this thing on out. And the union girl ain't speaking no more 'cause my s mm -hmm. and I'm out, mm -hmm. out. I'm talking about jealousy, infidelity, and, and be cheating, beating, Indian to the G. They be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing the same song. Let like bygones be bygones. So you can go and get the hell on. You and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for Miss Jackson. zometeen die op de show. David Geta, purple disco machine en ook f -jack komt eraan. En als je goedemorgen stuurt, maak je kans op de Slam Wintermuts. Goedemorgen sturen is kans maken op die Slam Wintermuts. Slam up. Slam. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roca.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 Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er rijden tot zeker 10 uur helemaal geen NS-treinen. Ze hebben daarboven op het winterweer last van een IT-storing... waardoor de winterdienstregeling niet kon worden voorbereid. Eerst werd nog gedacht dat alles rond 8 uur weer kon worden opgestart. Treinen van andere vervoerders rijden wel. Ook al hebben strooiwagens en sneeuwschuivers vannacht hun werk gedaan... het kan op de wegen nog altijd verraderlijk glad zijn... Daarom is het advies om vanochtend als het even kan thuis te blijven. En op Schiphol zijn vanwege het winterse weer opnieuw zo'n 350 vluchten geschrapt. En dat aantal kan nog oplopen. Een noodkreet van de nieuwe voorzitter van Brandweer Nederland. Ze vraagt zich in de Telegraaf af wie straks het vuur nog blust. Er is namelijk een groot tekort aan vrijwilligers. Het is vooral lastig om jongeren te werven. En dat terwijl door klimaatverandering het aantal natuurbranden alleen maar toeneemt. En de Venezolaanse oppositieleider Machado... hoopt dat ze zo snel mogelijk terug naar haar land kan... nu president Maduro gevangen is genomen. Ze bedankt president Trump voor zijn inzet. Trump ziet op zijn beurt Machado niet als leider van Venezuela. Daarvoor heeft ze niet de steun en het respect, zegt hij. Het weer van weer online? Het kan glad zijn door sneeuw en bevriezing. In het midden- en noordoosten is er lokaal dichte mist. Soms valt er nog een winterse... maar tussendoor is er ook wat zon. Het wordt zo'n 2 graden. En dit was het nieuws op Slam. Dankjewel en goedemorgen, Slim. Nou, mijn computer is ook bevroren, merk ik. Kan die even ontdooien? Ah, daar zijn we. A1, Muiden-Oost, Diemen-Noord. Een half uurtje door een ongeluk. En op de A2, je verwacht het misschien niet... maar gladde weg zorgt voor een half uur file... bij Everdingen en Oude Rijn, 12 kilometer. Ook druk op de A4 aan het worden, 11 kilometer. Een oplopende file tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep... zorgt nu voor 12 minuten. Dat zal nog wel erger worden. En de A7, 11 minuten. Hopelijk is dat genoeg om op tijd op het werk te zijn zo. Tussen Avenhoorn en Weidewormer. De laatste grote gemelde file nu op de A12. Anderhalf uur hou je vast tussen Nieuwebrug en de meer glibberig geblazen. blazen. Dat komt door een ongeluk en 10 kilometer file daar dus op de A12. Flitsers niet gesignaleerd, ook niet zo gek. Ik denk dat niemand te hard rijdt. Doe een beetje voorzichtig. En uh, mocht je dit nog horen met uh, een beetje tijd op de klok... Waarschijnlijk moet je je auto wel even krabben. Sneeuw viel wel mee bij mij op de voorruit. Maar ijs, dat was echt aan de orde van de dag. Dus ga eruit en toi, toi, toi. De Sleumochtend Show met zo meteen kans op die wintermuts. die wil je hebben...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 Maak bij Slam. Kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Slam. Anou en Marij. Hey, good morning. Wie wint er de wintermuts vandaag? We gaan ook die reis Las Vegas de deur uit doen, maar die wintermuts die is aan de orde van de dag. Die willen we als eerste pakken. Dus, whatsApp, een goedemorgen. Dus, goedemorgen. We will Impossible to tame, like oil. De meeste muziek. Put my life. Even. En vrijdag komt er een nieuwe uitschijnt hè, van de Purple Disco Machine. Dan uh, gaat hij het weer eens doen met uh, Koons. Die hadden eerder deze hit. lekkere combinatie dan Hagelslag met pindakaas. Dus daar kijken wij naar uit. Vrijdag een nieuwe van die twee. De Slam Ochtendshow. Ja, ja. En nu deze twee. Anou en Marijn. Good morning. Ah, de Slam Ochtendshow. Goedemorgen. Ja, weer allemaal een beetje lekker op tijd vroeg opgestaan... om op tijd op het werk te komen, jongens. Nou, jij was er vanaf zes al. Is het allemaal goed gekomen? Ik steek nog, ja, en ik was hier om kwart over vijf. Maar... Ik ga de snelweg op en af, dus het is voor mij is het nog geen 10 minuten weg. Ik ben vandaag met de auto normaal gesproken met de fiets. Zelfs gisteren ben ik op de fiets gegaan. Ja. Uh, maar ik dacht vanochtend toch, ik vond het iets te... Het heeft toch gevroren vannacht. Zo normaal gebleven jij, gewoon op het fietsje. Net als Mark Rutte met zijn appeltje. Ik ben eigenlijk... Ja, ben ik Mark Rutte. <lacht> <lacht> al die tijd al? Nee, nou, dat niet. Maar qua aanzien zijn we nu wel hetzelfde. Denk ik. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Hij is zeker afgegleden in aanzien. Ja. Ja, zeker. Ik uh, hoorde gisteren dat, uh, dat uh, KLM-personeel... dat die uh, start- en uh, opstartbanen en landingsbanen sneeuwvrij moet maken... en ook uh, nou, alle wegen eromheen, dat dat kantoorpersoneel is. Heb je dat wel eens gehoord? Dat je bij KLM, als je komt werken op kantoor... dus je kan bij marketing of uh, weet ik veel, uh, bij financiën werken... en dan krijg je gewoon een training over het sneeuw- en ijsvrij maken van Schiphol zodat als er dan een keer nood aan de man is, dat iedereen ingezet kan worden. Geloof ik niet. Ja, dat is zo. Nee, ik geloof dat ook niet, omdat KLM beheert Schiphol ook niet. Alleen dat in mijn hoofd klopt dan niet. Oh. Ik heb het op Facebook gelezen. Is dat niet waar? Dat denk ik. <laughs> ik vond het wel een logische redenering. Jij niet? Omdat het zo weinig voorkomt dat er echt chaos is door sneeuw in Nederland. Dat je dan inderdaad al het personeel wat ja, toch achter een computertje zit, nou, dat je dat... dat maar naar beneden kan halen. Ik weet wel, en dan gaan we natuurlijk bedrijfsgeheimen uh, onthullen... wat betreft het ministerie van Defensie, maar ik weet wel, we hadden toen... Nou, Mark Rutte, ga je gang. ...die uh, draaiklus bij uh, Defensie. En toen hadden we dus ook een aantal uh, militairen... die dus normaal gesproken uh, op die vliegbasis werken... als de gewoon medewerker uh, transport en weet ik het wat. Dat is waar. Maar op het moment dat dan uh, de pleuris uitbreekt... dan uh, moeten zij die ijsers stappen, die machine... die die ja. vliegtuigen ijs maken en uh, de banen... Uh, schoonmaken of sneeuwvrij. Maar ik denk niet dat kantoorpersoneel dat doet. Ik denk niet dat een marketeer in een trekker de landingsbaan van Schiphol ijsvrij gaat maken. Ah ja, ik hoorde het en ik dacht, ik vind dat helemaal geen gek idee. Maar nu het zo zegt, misschien heb je wel een punt. Dat klopt toen, Ja, toen wij gedraaid hadden op de luchtbasis van Eindhoven. Toen hebben wij een hoop bedrijfsgeheimen onthuld gekregen. En we mochten ook even bij de Aliens kijken. Bij de Aliens? Ja, mooi om te zien. Onze nieuwe negativiteitscoach, André Kuipers, de astronaut, zegt dat hij zo schrok van alle lichtjes die hij op aarde zag vanuit de ruimte, dat hij vreest dat het nooit meer goed komt met ons. André, wat is er nog meer allemaal kut? Drie maanden spierpijn. De geboorte van mijn eerste kind. Oh, ah, maar op. En Natuurlijk hebben wij dan nog de langste Ja, ja. Stel jezelf even voor. Zeg hem! Ik ga het uh, doen bij deze. Ik ga hem voorstellen. Maaike Scherpenzeel, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, jij bent uh, onderweg naar Naarden of je bent al aangekomen? Nee, ik ben er met vijf minuutjes. Oké, okay, dat is wel een rijke luisbuurt, hoor. Wij hebben daar een tijdje met de slamstudio gebifakkeerd. En daar zit je tussen, de villa's, man. Ja, ja, dat klopt wel, ja. En jij bent timmerman, dus bij welke bekende Nederlander ga je aan de slag? Oeh, dat zou ik eigenlijk niet weten. Het is een nieuw college waar ik kan beginnen vandaag. Oh. Dus... Aha, aha. Hé, hey, ik heb je nog niet gesproken het nieuwe jaar Mike, ja, ik mag je de beste wensen niet meer doen, maar we zijn altijd wel even benieuwd hoe onze slimme luisteraars ze oud en nieuw beleefd hebben. En uh, kerst en zo, vertel eens even, wat leuks gebeurt? Eh, uh, ja, gewoon met een groepje vrienden hebben we bij mij gezeten. Leuk als best gedaan, uh, ja. Dat. Had je staatslot? Ja, maar helemaal niks gekregen nee. helaas. Ik vind het zo verschrikkelijk man, ik heb al drie jaar op rij gewoon niks, geef me dan het lot terug. Ja, ja, ja. Heb je wel eens iets gewonnen? Nee. Nee. Nou, nee, dan nee. moeten we daar misschien een verandering in gaan brengen, Mike. Oh, wow, Mike. Ja, ja, ja. Dit is jouw dag. Jij bent de allereerste die zich melden bij de ochtendshow. Dus we sturen jou de slim wintermuts. Super, hartstikke bedankt. Ja, die is echt top. Die kan je toch helemaal tot over de oren trekken. En er zit zelfs zo'n roze-blauwe bal op je hoofd van Wol. Ah, oh, fijn hè? We wensen je een hele fijne dinsdag met al die hits. Nu Afrojack en Garrix. <laughs> Care about tomorrow. Cause right now it's just you and I. Taylor Swift, dat uh, based Trevor Kelsey, die American voetballer... vindt dit het leukste liedje van haar album. Uh, wat dan toch een beetje ja, tegen dat beeld ingaat, toch? Dat hij met zijn brute baard en dat goddelijke lijf... daar in de woonkamer staat te springen op uh, open light van Taylor Swift... van uh, dat laatste album van haar, The uh, Life of Showgirl. Het is uh, bijna half acht, de Slam Ochtendshow. En uh, nou, eens even kijken wie zometeen een levensveranderende trip gaat winnen naar uh, Las Vegas. Hallo dan. Dat is eventjes uh, andere koek hè, aan het begin van het nieuwe jaar. Slem gaat het helemaal regelen en betalen. De gok van je leven kan jij zo meteen uh, weer doen. En wij zoeken Karin Overgaag. Zij was gisteren de allerlaatste die heeft meegedaan uh, bij de middagshow. En zij wilde doorspelen. Dus zometeen gaan we Karin eventjes checken of ze opneemt. Zo niet, dan ben jij weer aan de beurt. Dus sowieso blijven luisteren. Want die kans op de reis naar Vegas is nog lang niet verkeken. En Alesso komt er ook aan. Het is weer humster bij Albert Heijn. Met meer dan duizend producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus. Alle Amerk proteïne eetzuivel tweede gratis. Alle bolletje crackers en klekkenbreud, tweede gratis. Lekker hoor. Amerk Haarverzorging en Styling, ook tweede gratis. Zoé. En een looppad van Betersport, 50%.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 Hey Slim, goedemorgen, glibberen en glijden geblazen. Het kan glad zijn door sneeuw en bevriezing. In het midden en het noordoosten van het land is er ook nog lokaal dichte mist. Kortom, uh, nou, ik weet niet wie het weer regelt, maar uh, diegene wil echt niet dat jij op het werk aankomt. Soms valt er nog een winterse bui, tussendoor ook nog wat zon vandaag. Het wordt om en nabij twee graden boven nul. Vertrek wat eerder als dat uh, nog kan. En mogen we nog de weg op rond Utrecht? Ja, volgens nog wel. Gisteren werd dat advies gegeven. He. Ga rondom Utrecht niet meer de weg op. Uh, volgens nog gaat het redelijk. Alleen wel een half uurtje daar bij Utrecht in de buurt. A2, Vianen, Utrecht, Papendorp. Een gladde weg wederom. A4, Tolen, Markiezaat. 20 minuten, 13 kilometer. En dit is een flinke zeg. A12, Nieuwebrug en de Meern. 12 kilometer. Bijna twee uur file daar. Komt er een ongeluk. En ook een ongeluk op de A28... Bij de Beatrixbrug en Hattemerbroek 18 minuten. De laatste grote gemelde file voor nu op de A58. Bij Zeggen en Breda-West 22 minuten 12 kilometers. Flitsers staan er niet. Let een beetje extra op jezelf. En ga niet gek rijden. Het is vier over half 8. Goedemorgen, daar is Michiel. Op allerlei plekken zijn er vanochtend ongelukken gebeurd door de gladheid. Auto's zijn van de weg gegleden en vrachtwagens geschaard. Zoals op de A12 bij het Utrechtse Harmelen. Ook gaan veel motorrijders onderuit. NS kan tot zeker 10 uur geen treinen laten rijden. Reden is een IT-storing bovenop alle ongemak door het winterweer. Eigenlijk had de boel rond 8 uur weer op moeten starten, maar de problemen houden langer aan, zegt NS. En de vrijwillige brandweer zit te springen om nieuwe mensen, maar die zijn er steeds minder, zegt Brandweer Nederland in de Telegraaf. Mensen krijgen het niet alleen drukker, ze vinden de opleiding ook te lang en te zwaar. En tot zover de hoofdpunten van het AMP. Dat is geen leuke werkplek vandaag, de NS, denk ik. Dat, dat lijkt me een hele lastige om daar vandaag nog een leuke dag te hebben. Bedenk je maar zo, je werkt niet bij de NS als het goed is. Oké, okay, eens even kijken wie we naar Las Vegas gaan sturen. Nou, misschien is het Karin wel. Die bellen we zo. Anul en Marijn. Moet ze wel even opnemen natuurlijk. En anders gaat al jouw kans weer open op een reis naar Las Vegas... met alles erop en eraan. Nu, Alesso. Time,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 for you knew if i pay my dues how will they pay you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 Nee, nee, nee. Ah, zo kennen we je weer. Namp Enkor hier gedraaid. De gok van, van je leven. Wat is eigenlijk het weer in Vekas? Is het daar warmer? Het is in de woestijn, toch? Volgens mij is het echt uh, super lekker daar. Oh man, het is ook gewoon een zonvakantie die je eigenlijk krijgt, hè. Las Fecas is goed zitten. Uh... Met je kadetjes in het zand, heerlijk. Het is op dit moment 8 graden. Nou, ik had het meer gehoopt, maar overdag. 17. <laughs> nou kijk, lekker. En dan s'avonds op uh, kosten van Slam het casino in. Je krijgt 2026 euro casino tegoed. En dat uh, mag jij daar uh, gaan inzetten op rood of op zwart. Dat is dus het addertje. Je gaat met je hele vriendengroep lekker naar Vegas toe op kosten van Slam. Maar je moet daar, als je het casino betreedt kiezen. Ga ik op rood of zwart. En dan ja. Maak je de gok van je leven. En ja, dat is wel iets wat je altijd wil doen. Toch zoveel geld meteen op één kleur jassen. En dan maar zien wat er gebeurt. Misschien heb je echt nog een veel leuker weekend. Of het is uh, meteen uh, afgelopen eigenlijk. Maar goed, dan ben je in Vegas. We spelen donderdag 22 januari een grote finale spel. Dan wordt de reis weggegeven. En hoe meer fiches jij verzamelt. Voorafgaand aan het finale spel, Hoe meer kans op die geweldige reis. Hé hey Karin, goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren hebben we jou voor het laatst gehoord in de slemmiddagshow met Patrick, Julia en Erik-Jan. Laten we nog even luisteren hoe dat af is gelopen. Rood of zwart? Ja, zwart. Oh, oh, oh. Jul, oh. wil jij kijken wat het is geworden? Oh jee. Je zegt dus oh, zwart, hè Karin? Oh, Karin. Ja. ja. Wat is het geworden, Jul? Het Goed. is ook zwart geworden! Lekker, Karin. Echt? Oh, wat cool. Dus je bent er sowieso bij in de finale, Karin. Goed gedaan. Nou ja, ja. Maar je kan er nog uitvliegen. Ja, dat is waar. Nee, dat is wel waar. Nee, nu je dat zegt. Je ja. hebt één fiche en je besloot door te gaan. Dat is wel stoer. Ja, toch wel, hè. Maar wat ik Slapeloze zei, ja. Nacht. Ja, oh, ja. Heb je echt liggen, liggen nee, draaien? Nee, nee. nee, viel wel mee. Maar toch uh, dan ga je ga toch twijfelen. Ha. Ja, maar goed, je hebt er een nacht over kunnen nadenken. Dus dan willen wij graag van jou weten. Wat jij nu gaat gokken, is het rood of zwart? Dan gaat Marijn al richting het roulettewiel. En dan kan je meekijken op slam.nl als je het niet gelooft. Oké. Okay. Zeg het maar. Nee, ik ga, ik ga weer voor zwart. Nog een keer voor zwart? Oké, okay, waarom ook niet? Ja. Marijn rolt het balletje in uh, tegenstelde richting. En uh, dan uh, gaan we zo meteen horen wat er, uh, wat er gebeurt. Dat klinkt lekker. Het balletje gaat bijna vallen. Oeh. Hij is op uh, mijn uh, geluksgetal gevallen, Karin. Oh, en dat is? Dat is uh, 13. En dat is in een roulette, Marijn. Ja. Ja. Wat is 13 in een roulette? Ja, ik ben even de spanning aan het opbouwen. Het is oh. zwart, Karin. Ja. Echt? Ja. ja. ja. Heel het is zwart. Dus jij hebt twee fiches gescoord. Ja. Heel ja. Goed. En dat is natuurlijk de vraag. Ja, kijk, vier zou heel uh, nuttig zijn. Als jij er vier hebt in dat finale spel... dan staan we heel goed voor voor de vegas strip. Of hou je het bij twee? Ja. Nee, ik hou het bij twee, want je hebt er maar één nodig. Dat, nou, dat vind ik eigenlijk goeie. Nou ja, ja, nou ja dat mag. Ja, ja, ja, nou ja, je kans wordt dus groter als je doorspeelt, hè? Ja, dat is zeker waar. Maar dan, nee, ik stop. Ik hou het bij twee. Oké, okay, Karin Overgaag uit De Lier. Die uh, is gestopt met twee fiches voor de gok uh, van haar leven. Karin, uh, dan uh, zien we jou uh, in het finale spel. Ja, tot de 22e. Tot de 22e, ciao, ciao. Ook aan smaaken. App Vegas plus je leeftijd met de slime app en binnen trip naar Las Vegas. Oh my god. So fun. I don't know it. 7 in the morning. What the in my soul Tells me you're somebody Someone I need to know No, I can't leave this time Can't just let this go Don't wanna hear my heart say I told you so, go, go, go. zo. So, I so. told you so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 A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up.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 Sad songs, darling. All I know are sad songs, sad songs. En daarvoor Martin Garrix hier. De Slam Ochtendshow. Ja, ja. Het is zeven minuten voor acht. Vandaag is het Drie Koningen. Een christelijke feestdag. De dag waarop wordt herdacht dat de Swedish House Mafia hun comeback maakt. Oh nee, die andere koningen. Die drie wijzen uit het oosten. Ja, die gingen bij Jezus langs bij de kribben. En die brachten cadeautjes mee. Vijf jaar geleden bestormden Trump aanhangers vandaag het Capitool in Washington. Weet je dat nog? Dat is alweer vijf jaar geleden. Had je die gast die helemaal viral ging met die, met die buffel... Uh, op. Die had een soort van die buffelhoorns op zijn gezicht. Oh ja. Van die patriotische kleur in zijn gezicht. En nou, dat leek eventjes het begin van een revolutie te worden. Wat toch uh, wel eens uh, meegevallen. Honderden railschoppers die zijn veroordeeld toen tot uh, gevangenisstraffen. En Trump heeft er een hoop weer uit de bak uh, weten te krijgen. Oh. En ook vandaag de dag, vijf jaar later, houdt Trump het nieuws weer in de houtgeep. Hij heeft nu die Venezuelaanse president maduro gepakt natuurlijk ontvoerd, zou je kunnen zeggen. En die Maduro die heeft gisteren dus in de rechtbank gezegd, uh, ik ben onschuldig... Uh, ja, nou, dat is leuk dat je dat zegt, maar dat uh, moet er nog maar blijken. 6 januari is vandaag dus ook de dag dat veel mensen het startschot geven om de kerstboom op te ruimen. Maar uit onderzoek van RTL Wonen is gebleken dat 43% van alle Nederlanders de boom al keihard heeft afgetuigd. Ik ben benieuwd in welk kamp jij zit. Vandaag is de dag om uh, echt de boom de deur uit te doen. Zara Laarsen nu in de Slim Ochtendshow. mee.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 Hold me like the pebbles in your hand